De Rotterdamse deskundigen hebben bezwaren tegen dat advies... maar zullen toch alleen beperkt over het virus publiceren. De verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen wordt voor een deel uitgesteld. Op enkele honderden kilometer snelweg mag nog niet in september... 130 worden gereden, maar pas over één of twee jaar. Een Kamermeerderheid, waaronder regeringspartij CDA... eist van minister Schulz van Hagen dat de wegen eerst veilig worden gemaakt.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 Zo'n avond uh, waarop de magie van het theater me weer in de ban had. In een vrijwel lege grote zaal van de Rotterdamse Schouwburg... had ik het gevoel of Sanne Wallace de Vries, Gijs Naber... Lucas Molders en Sylvia Porta speciaal voor mij lieten zien hoe die geworden was. De nieuwe familievoorstelling van het Rood Theater. Alleen de regisseur zit in de zaal, samen met de componist, de theatertechnici... en ook wat medewerkers van het Rood Theater. En ja, dat geeft dan toch een gevoel van exclusiviteit om nu alvast te kunnen zien... wat vanaf komende vrijdag duizenden theaterbezoekers te zien gaan krijgen. Alsof ik even deel uitmaakte van een soort geheim genootschap. Goeienacht en van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Ja, Gisteren zag ik in die Rotterdamse schouwburg dus de eerste complete voorstelling van Woest Water, Want zo heet die nieuwe familievoorstelling van het Rood Theater. Theater. En met die familievoorstellingen heeft het Rotterdamse theatergezelschap... echt een ferme theatertraditie neergezet. Woestwater werd geschreven door mijn gast van vannacht. Eerder tekende hij al voor hilarische familievoorstellingen... zoals Lang en Gelukkig, Snorro en Moord en de Kerstal, Maar met Woestwater leverde hij een meer... Poëtische voorstelling af. Mijn gast vannacht in Casaluna, toneelschrijver Don Duins. Don, goedenacht. Van harte welkom. Goedenacht. Het was gisteren echt de, de eerste complete voorstelling ook nog eens. Want de eerste try-out was afgelopen vrijdag in Rozendaal, Maar die liep een tikkie onfortuinlijk af. Ja, daar hadden we wat pech. Na de pauze beland uh, Silde, hoofdpersoon op het uh, eiland van de Luxe. En een van de bewoners, uh, Adam, kwam daar uh, vrolijk aan huppelen... Haan, me eigenlijk Gerben, hoor je dan een het stuk. Maar, uh, en die vroeg nog, Eva, waar zijn mijn slippers? Maar daarna begon hij zo met zijn benen te trekken... dat ik dacht, dit is echt briljant gespeeld. En toen moesten de, de voorstellingsleider, een de technicus... Uh, komen zeggen, we moeten even tien minuten pauze nemen. Want er was een soort zweepslag. En die bleek dus een blessure te hebben. En vervolgens, en dat was, als je het hebt over magie van het theater... Mm. heeft uh, Sanne Wallis de Vries heeft in de foyer uh, de voorstelling afverteld in haar uh, zeg maar naaktpak met een blaadje, met een colbertje eroverheen. Ja, in dat kostuum wordt, wordt een deel van de voorstelling gespeeld? Precies. En uh, mensen stonden toch ademloos te luisteren. En, zes, ja, en toen kwam dus die tijgerkat en toen hoorde ik de mensen zeggen... oh. En, en toen dacht ik, oh, dat, dat zit dan wel goed... Dus ze in ieder geval benieuwd zijn hoe het afloopt. Ja, dus het publiek uh, ging toch tevreden naar huis in Roosendaal... maar ondertussen hadden jullie natuurlijk wel een probleem... want een van de vier hoofdrolspelers was geblesseerd. Ja, Lucas Smolders, die... Uh, die uh, eigenlijk uh, de hele repetitieperiode rondgedanst heeft en rondgewalst. En hij speelt onder andere de zeekoe. En had hij zoveel plezier in dat hij ook voldoende op zijn tenen is gaan lopen. En ik geloof dat dat deel van het probleem was... Dat je dat eigenlijk dus niet de hele tijd moet doen. Maar wij zagen dat niet meer. Want in zijn zee pakken, kostuum, zee pak. Zie je niet of hij op zijn tenen loopt of niet. Dus dat had hij ook kunnen laten. Ja, het heel maar, dikmakende pak inderdaad. Dat pak van Zeekoe. Ja. Maar hij zat dus met die blessure. En wat betekende dat? Er hing de voorstelling aan een zijde draadje. Nou, dat is wel het mooie van een groot gezelschap. Er is er meteen natuurlijk een andere acteur gebeld. Die, uh, die op dat moment vrij had. Van je moet morgen bij die doorloop komen. En als het echt niet gaat moet je die rollen overnemen. Dat is ook wel eens eerder gebeurd. Ook bij hondsdagen had een, uh, een acteur geloof ik een pees gescheurd. En toen heeft hier Filippo in één dag die hele rol ingestudeerd. En um, hij heeft de, de doorloop gedaan. Iets rustiger dan normaal. En niet, niet meer met grote sprongen. Maar ja, uh, het is, het, er staat ook wel veel spanning moet ik zeggen. Op, op de laatste periode van zo'n... Um, van, ook van elke voorstelling, maar die familievoorstelling is gewoon groot... in montage, in, in decors, in beelden. En die acteurs moeten heel veel, ja... dus van hele week in Rozenaal lichtstanden oefenen. En daar, ja, er is ook letterlijk spanning. En dat is er nu bij Lucas ingeschoten... maar het had er ook bij Gijs of iemand anders in kunnen schieten. Ja, gisteren ging het goed tijdens die doorloop. Ja. Je zag hem wel voor de voorstelling, dan wordt er nog wat ingezongen... en dan lopen die acteurs wat rond op dat podium... Toen zag ik hem hinken. Na de voorstelling zag ik hem ook weer een beetje hinken. Maar tijdens ja. de voorstelling zag ik dat niet. Kan je dan toch je pijn wegspelen, denk je? Ja, ik denk dat je, je concentratie ergens anders ligt. En ik heb zelf ook wel eens uh, gespeeld. Niet al te best, maar goed. Uh, in een voorstelling, toen hadden we een repetitie. En toen hadden we een soort clownerie-workshop gehad. En ik lag op mijn rug. En ik kon opeens, ik geloof anderhalve meter, kon ik omhoog springen. Vanaf lichtstand, wat ik helemaal niet kan. En uh, je, je voelt je op een toneel ook wel soepeler. Je staat lekker in die theaterlampjes. En... Ja, ik vind het knap. Ik hoop dat hij dit volhoudt. En uh, dat ik niet zelf in het zeekoeienpak hoef. Nou ja, je, je hebt er het postuur een beetje voor, hè? Ik hoef dat pak niet eens aan. Nou, dat hoor je me ook weer niet zeggen. Maar ik zou het ook goed, uh, goed kunnen, denk ik. Ja, niet acteren, dat is... maar dat zeekoeienpak dat, dat zee <laughs> zou me goed staan. zeg, vanavond was het dan de eerste echte voorstelling voor het publiek. na nou, maar één echt geslaagde doorloop, dus wat dat ja. betreft. Hoe ging het vanavond? Het ging goed, maar het was ook weer niet een, een, echte, het was wel een echte voorstelling... maar het was de, de jongerenpremiere. En dat is een mooie traditie in Rotterdam. Dan komen de jongeren van veel scholen... komen dan uh, ook vaak in uitgaanskleding of jacket en, uh, en die komen dan kijken. Maar het is natuurlijk, dat is niet per se de doelgroep van de familievoorstelling. Dus dat is elke keer heel spannend... En hoe reageerden de jongeren van Rotterdam? Ja, ik weet het niet precies. Ik heb net met mijn correspondente dramateur even kort gesproken, maar vooral over hoe Lucas zijn, zijn been het hield. En um, Er is nog wel een kleine slag te maken in de, in de overdracht naar het publiek. Dus, uh, waar we in welke bij, zin? Nou, bij vorige voorstellingen begonnen we natuurlijk gelijk te roepen van uh, hallo allemaal, en uh, zit iedereen goed? En, en deze voorstelling, uh, wat je in je inleiding al zei, is poëtischer. Dus eigenlijk vraagt dat een beweging van het publiek naar het stuk toe. Ja, het publiek en, komt naar die voorstelling toe, omdat die familievoorstellingen ook oh, die traditie hebben. Het, is, het ja. heeft een traditie van hilariteit en, en, en inderdaad enorme uh, en uh, activiteit ja. haast. Ja. Dit is allemaal wat anders. Het publiek zal misschien even moeten wennen. En je ja. zult de, de code misschien duidelijker moeten Precies, maken Precies. het publiek. De code is een heel belangrijk ding. En daar, daar zijn we nog best mee mee bezig. Of de, of de, de, de, de regisseur, die korte kaas om te zorgen dat je zo snel mogelijk snapt... dat je je over moet geven aan, aan die beelden en aan het verhaal van die jongen. En dat je niet dus krijgt van... oh, uh, we krijgen nu een liedje van Nirvana met een, met een tekst van nu. Wat natuurlijk een lange gelukkige... maar op een gegeven moment dreigt dat ook een truc te worden na drie, vier keer. Dus dat... Heb je bewust er bewust ook voor gekozen om nu iets totaal anders te maken daarom? Ja, met het hele team eigenlijk. Niet alleen met Niek, maar ook met, met Pieter Kramer... die dan meestal regisseert, maar nu artistiek adviseur was... Um, dachten we, het kan eens een keer ja, meer een beeldvoorstelling soberder. Uh, om, omdat je anders... Ja, we hadden al sprookjes gehad, we hadden een western... en, en vorig jaar natuurlijk een kerstspectakel hoort in de kerststijl. Ja, veel groter dan in de hemel. Uh, de Engel Gabrielle Barol schaatsen kan je toch niet worden. En anders wordt het ook... Ja, loop je denk ik ook het gevaar dat het een soort... Ja, echte formule wordt. En dat is niet de bedoeling. Het moet wel een, een voorstelling zijn. Dus je moet ook risico lopen. Nou, dat, ja. dat doen we nu dan zeker, omdat je... Inderdaad, van je publiek vraagt niet dat het niet gelijk. En we hebben ook geen merchandise meer in de hal. Ook de, de sfeer eromheen hebben we iets veranderd. Maar ik vind het zelf wel, wel prettig. Ja het, ja, het publiek moet de slag gaan maken. En of dat gebeurt, dat merk je in de komende dagen. Morgen de eerste officiële try-out en dan ja. vrijdag de première. Ja, Want snel dat... hoor. Na zo'n blessure... Ja, dat, ik kan me voorstellen je, je hebt dat, gevoel je gevoel dat je een, enorm een, baalt. je, je, je voelt dat, dat je je voelt je die tijd dag niet inhalen. Nee. Ja. Ja. Hoewel acteurs, en dat is wel weer het geheimzinnige van dat ras... of dat slag mensen wel vaak over zichzelf heen kan stijgen bij zo'n première. Dat dus je hebt er heb toch vertrouwen al. in dat het helemaal goed komt? En ik heb er toch vertrouwen in. Maar voor hetzelfde geld is het morgen nog niet helemaal je dat. Dat is dan niet zo erg, maar dan vrijdag uh, zijn ze er. Ja, dan ja. moet die voorstelling staan. Don Duins, er staat een antwoordapparaat te knipperen. Zullen we even luisteren? Ja. Er is één nieuw bericht. Hey, dag Helco, jij hebt morgen te gast Don Duins. Hij heeft een nieuwe voorstelling geschreven voor het Rode Theater. Een familievoorstelling. Wat verrassend was dat, dat Sanne Wallis de Vries de moeder speelt. En het is natuurlijk een cabaretier die wij niet als actrice kennen. En ik vroeg me af hoe dat bevalt. Ik hoop dat je een fijne Casaluna-uitzending hebt. Dag. Huisgenote Mieke van der Weij. Ja, Sanne Wallis de Vries is een van de hoofdrolspelers. Ze speelt niet alleen de moeder, maar ze speelt ook uh, de vis. En ze speelt ja. uh, uh, een, uh, een uh, piratenpapegaai, maar daarover straks meer. <laughs> Hoe is het om met haar te werken? Want inderdaad, ze is geen actrice natuurlijk. Nou, ze zegt zelf altijd wel. Ze heeft wel een, een, een, een kleinkunstopleiding gehad. Ze heeft bijvoorbeeld in Foxtrot gespeeld. Dat is waar. Maar mensen kennen haar natuurlijk alleen op toneel. Of uit Kopspijkers zoals koningin of andere rollen. Ik vind het een, uh, een topmens. En ik heb, uh, je bent altijd bang als iemand zo van buitenaf in zo'n groep komt... dat hij die, dat die capsonus heeft of iets. Maar, maar in tegendeel, ze is heel... Uh... In het begin dacht ik zelf, dat, dat zou ze misschien raar vinden als ze dit hoort... Ik dacht van, hey, maar is hij is nou grappig? Is dit een comedienne? Want ze was vrij serieus en rustig aan het werken. ook in, in de manier waarop ze speelde. Want er kwamen steeds meer dingetjes bij. En ze heeft zich elke rol eigen gemaakt. Ook zo'n papegaai. daar heeft ze opeens een rappende papagaai van gemaakt. En dan merk je dat ze een soort gevoel voor humor heeft... en van maken wat, wat heel natuurlijk is. Ja, ja. La, laten we even luisteren naar Sander Wallis of iets in de Vries... als rappende papegaai. Is het je vader? Is het je moeder? Is het je zuster of je broeder? Nee, is Captain Black, yo! is Captain Black, yo! Captain Black is back in the house, yeah! Captain Black is gonna get you, he's gonna get your neck... he's gonna get your feet, he's gonna get your everything, yeah! Captain Black, yeah, yeah, yeah! Captain Black, Hoe lang denk jij dat dit nog gaat duren... Ja? Heb u nog tekst? Nee. Ik moet u een beetje nazingen. Nee, ik heb geen tekst meer. Zeg, zo krijg ik een cd ook wel vol, ja? Kappen nou. Ja, ja, ja. Kappen. Ik ga kappen met de rappen. Ja? Ik kappen met de rappen. Hou je De plek is op klaar. Klaar is klaar. Dan ben ik klaar. Zijn we allemaal klaar? Kappen nou. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb zin in koffie. Oeh. Kan ik aan de koffie? Sylvia Porta als uh, de piratenvrouw Captain Black... en Sanne valas als haar gegevende uh, papegaai. Uh, uh, uh, da daar is ze inderdaad even de comedienne. Op andere ja. punten is ze echt de actrice. Hou je daar nou ook rekening mee als je een tekst schrijft... dat een bepaald deel van die tekst door iemand wordt gespeeld... die niet echt heel veel acteerervaring heeft? Uh, nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Maar uh, bijvoorbeeld bij die moeder, nee. Maar wat wel gebeurt is dat Sanne zelf dingen uitbreidt en dingen toevoegt. En dat uh, juich ik in dat geval alleen maar toe. Omdat ze bijvoorbeeld op dat eiland van de luxe... had ik een soort tekst geschreven over een vrouw die daar dan ontspant... en zichzelf uh, complimenteert. En dan, dan, ja, daar voegt ze zulke grappige dingen aan toe. En zou ook wel gek zijn om daar uh, over te zeuren. Net zoals Arjen Ederveen dat in Lange Gelukkig heeft gedaan. Of Alex Klaassen. Maar ik vind het uh, eigenlijk een prima actrice. Ik zie niet... Ja, met name is het geen moment als een soort diva daar binnengekomen. Daarom is het denk ik zo goed gegaan. Er zitten helemaal geen diva's in dit gezelschap. In dit gezelschap, uh, in dit gezelschap van, van vier of eigenlijk vijf mensen. Maar ik, ja, ik zie niet in waarom zij niet actrice bij een gezelschap zou kunnen zijn. Behalve dan dat ze het... Ja, wat we dus merken in Roosendaal... Het, het talent wat ze is, heeft, ja. Toen het misging, is dat zij toch dan in de eentje, zo'n in de foyer die mensen om, om de vinger bindt. En ook al toen het misging, zei ze nou uh, tegen een meisje van de het zaal: wat vind je ervan? Wat vind je leuk? En uh, toen is ze met, met de hele zaal de Sinterklaas gaan uitademen en Kerst gaan inademen. En dat was improvisatie. Maar dan, ja, dat is natuurlijk een gave. Wat, ja, wat ze weet hoe ze publiek moet boeien. En dat als weet ik... ze ook in deze rol dus te doen. Precies. Ja. Straks trouwens nog een liedje van Sanne Wallace de Vries uit deze voorstelling Woest Water. Maar dan gezongen in haar rol als uh, moeder. Don Duits is mijn gast. Hij is toneelschrijver. En hij tekende voor de nieuwe familievoorstelling van het Rood Theater Woest Water. Vrijdag is de première. En zou u ons gesprek nou liever op een later tijdstip willen beluisteren... dan kan dat ook natuurlijk vanaf morgen via onze site kazaluna.ncrv.nl. Don, ik hoor je nou uh, praten over het, uh, het, het luxe eiland. Ik hoor je praten uh, uh, over de moederrol. We horen de, de piratenpapegaai. Laten we even de voorstelling een tikje stroomlijnen voor wie hem nog niet gezien heeft. En dat zijn toch de meeste luisteraars. Ja. Waar gaat woestwater over? water gaat over een jongetje, Sil. Uh, hij is dan acht, maar wat mij betreft is hij twaalf. Maar uh, ergens tussen die leeftijden in die het uh, thuis niet naar zijn zin heeft. Zijn vader is een paar jaar daarvoor vertrokken op ecologische zeereis. En hij woont met zijn moeder die een tikje artistiek is... of in ieder geval niet, niet helemaal in de gaten heeft waar hij mee bezig is. En een vervelende nieuwe huisvriend van die moeder, oom Walter... die niet echt een oom is. En Sil wil aandacht voor zijn trucs. Zij wil aandacht eigenlijk ook voor zijn... Uh, voor zichzelf. En dat krijgt hij allemaal niet. En uh, hij is dus uh, boos. En op uh, uh, een gegeven moment tovert hij een kat half in de wasmachine. en, en uh, gaat er zelf achteraan. En dan komt hij in de zee. en begint eigenlijk, of het nou fantasie is of werkelijkheid blijft. Uh, eigenlijk in het midden uh, een kweesten. Eigenlijk een zoektocht naar zichzelf. En daar komt hij dus, die piratenkapitein. met rappende papegaai tegen Adam en Eva. En nog een aantal. Uh, individuen die hem ook weer confronteren met zichzelf... zoals dat hoort in een, in een odyssee of in zo'n reis. Ja, hij ondergaat die kweesten, of hij beleeft die kweesten, als het ware. Ja. Het is ook een verhaal van, van uh, loslaten en weer hechten. En weer loslaten en weer hechten. Ja, zoals je dat uh, als kind moet, maar ook als volwassene eigenlijk. Ik ben, uh, een beetje op anekdotisch niveau. Ik ben zelf net verhuisd, en uh, drie dagen geleden. Dat is toch ook heel ingrijpend. Ik ben nog steeds aan het... Hechten, zeg maar, en het loslaten van het oude huis. Terwijl ik bij mijn vrouw en mijn dochter merk dat ze er helemaal geen moeite mee hebben. Die hebben zich meteen genesteld. Maar ik loop nog steeds rond en denk, oh, dit is groter en dit is anders. En uh, ik heb geen bad meer. Hoe moet dat nou? <laughs> maar die emoties herkennen denk ik wel veel mensen. Ja. Dus in die zin is dat iets wat natuurlijk al sinds de odyssee... Geschreven is. Dat, dat gaat natuurlijk alleen maar over hechten en, en uh, loslaten. Maar herken jij die kwestie? Ja, nou, in dit geval dus. Uh, de uh, verhuizing. Wat die verhuizing betreft. Nee. Maar sowieso is het een, een thema wat jij. Uh, vaker je ook in je eigen leven tegenkomt? Ja, natuurlijk. Het begint al als je zelf het huis uitgaat. En, en mijn kinderen zijn nu 15 en 17. Dus dat begint ook al langzaam een uh, vorm van loslaten. Uh, maar ik had het al. toen ik mijn, mijn zoon voor het eerst naar de crash bracht. dat ik uh, al. Uh, zelf erger, een soort had. <laughs> dus ik, en ik ben ook wel, merk ik een beetje een sentimentele sok, was ik altijd al. Misschien wordt het erger. Ik heb wel moeite ook met afscheid nemen en, en ja, uh, als je bijvoorbeeld gezamenlijk aan een film werkt of aan een toneelstuk. Dan, dan verdwijn ik altijd een beetje, dan na zo'n première, dan, dan vind ik het moeilijk. Dan heb je samen iets beleefd, eigenlijk ook een soort reizen, die is dan afgelopen en dan uh, ga je weer je eigen weg. Dus uh, in die zin kan ik mijn eigen een beetje iets dramatische instelling dan gebruiken in zo'n zo stuk. Maar het, het gebeurt natuurlijk steeds. Ook, ook qua werk. Hè. Ik heb vroeger bij Growing Up in Public gewerkt. En ben ik weggegaan. Utrecht, uh, theatergroep. Ja. En met de HQ ik, heb ik nog steeds wel een baan, maar ik had een andere baan. Daar ben ik uit weggegaan. Dus dan moet ik me weer een beetje de studenten loslaten. Terwijl ik me eigenlijk. Nou ja, het is dubbel bij mij, denk ik. Ik verbind me graag aan mensen, en aan plekken, maar ik. Maak me ook graag weer los. Dus het is een beetje... Wie is dat nou toch in Asterix die altijd wegsluipt... Is dat, nee, dat is niet de Bart. Maar nee, dat weet ik niet. Die, die wordt altijd dan niet ja. <laughs> ja. Nou, Lucky luk. Een beetje, beetje Lucky luke ben ik. En een klein beetje dus ook zil uit woestwater. Ja, ja, zeker. Die lijkt wel een beetje op jou wat dat betreft. Daar gaat die voorstelling over. Het is ook een verhaal met een boodschap. Uh, uh, uh, en namelijk de boodschap, de wereld is, uh, is verdorven. We maken er met z'n allen rotzooi van. Op een gegeven moment zie, zie je toch behoorlijk heftige beelden. Ja. Uh, Door je vissen, uh, uh, uh, besmeurde vogels... Ja, ik heb wel geprobeerd... Een met een moraal? Nou, kijk, beelden zijn natuurlijk iets anders dan tekst. Dus ik heb dat in de tekst geprobeerd weg te houden. Zoveel mogelijk. Omdat ook de dokter Jonah, dat is dan een personage waar die komt... die die beelden vertoont. Dat is iemand die zich echt heeft afgekeerd van de wereld. Een soort Jacques Cousteau is dat, hè? Ja, maar dan verbitterd. Want ja. Jacques Cousteau kon natuurlijk altijd het vol verwondering praten... over de, de mysteries of the deep. Maar... Deze man die vindt het allemaal verkeerd en alle olie die we lozen. Het plastic eiland. Wat er... Maar ik heb dat uh, geprobeerd binnen de perken te houden. Anders wordt het zo'n voorstelling waar inderdaad letterlijk wordt gezegd... Uh, mensen, we moeten wel gescheiden afval doen, want anders gaat het, gaan we ten onder. Het is meer uh, een man met een zwart wereldbeeld... En ik vind dan beelden vind ik eigenlijk veel acceptabeler dat je dat laat zien dan dat je dat ook nog drie keer benoemt. Dus... Je wilt de, de, de, de moraal van het verhaal niet, niet in tekst benadrukken? Nee, en wat natuurlijk bijzonder is van dit project is dat de regisseur Nick Kortekaas ook uh, de koorontwerper is. Hij heeft alle vorige familievoorstellingen gedaan, tenminste de laatste vier. En ik had al storyboards van hem gekregen, prachtige wat zijn dat? collages, ja. Uh, storyboards kan je op de computer hebben. Dat zijn eigenlijk dat je per scène ziet hoe, de, hoe het beeld wordt. Okay. Dus ik had al gezien dat er een groot luik was waar die beelden op te zien waren. Bijvoorbeeld van die olie. Maar ik had ook de tijgerkat al gezien. Ik had, uh, en, en hij stuurde me dat bestand per computer en de golfjes bewogen ook nog. Dus ik was helemaal blij. En toen moest ik nog beginnen met schrijven. Dus dat is wel uh, uniek eigenlijk. Dat heb ik nog nooit eerder zo. Uh, ja, de de beelden hebben, hebben ook bepaald wat jij uiteindelijk uh, geschreven hebt. Die ja. beelden zijn misschien het uitgangspunt uh, geweest. Hele fantasierijke beelden weer, zoals eigenlijk altijd bij die familievoorstellingen. Want dat is wel een soort constante. Het zijn voorstellingen ja. die, die uh, ja, je, je, je, je fantasie prikkelen En dat eigenlijk met vrij beperkte middelen... Je, je, je ziet bijvoorbeeld in deze voorstelling, je ziet de golven op en neer gaan. En ja. eigenlijk gaan die vrij sukkelig op en neer, maar toch ja. waan je je op zee. Je ziet ja. een man voorbij lopen die een dolfijn op een stokje meevoert. Ja. op een gegeven moment zie je die man niet meer, je ziet alleen maar die dolfijn. Dat ja. vind ik het knappe van deze voorstelling. Ze prikkelen de, voorsten, de, de fantasie en je, je vergeet haast dat het mensenwerk is. Je gelooft echt op zee te zijn in ja. geval. ja. Dat is, dat is inderdaad het mooie. En dat is wat ik in ieder geval zelf terugvond in die familievoorstelling. En dat je... Uh, een beetje die oude droom van theater. Dat is wat ik, toen ik ooit zelf acteur wilde worden, wat, wat ik zocht. Dat je lekker met pruiken en snoren en gek doen. En, uh, nou ja, maar toen ging ik uh, zo'n cursus doen. En toen was het allemaal, nee, doe je schoenen uit. En je gaat je nu verbeelden dat je moeder net dood is. Ik dacht, dat, ja, ik dat wil. Dat wilde je niet. Ik wil een gekke inspecteur spelen. Of ik wil, uh, ik wil mezelf vermommen. Ik wil niet... Uh, mijn eigen emoties hoeven en in die familievoorstellingen kan je in ieder geval kan je dat sprookjesachtig of die magie weer pakken. En als je dat wel gemogen had in het als je wel een inspecteur had mogen spelen, was je dan uh, gered geweest als acteur? Ja, nou, of was ik je denk, dan nu geen toneelschrijver geweest? Ik denk wel dat ik in het theater misschien van 50 jaar geleden had ge gepast zo of de, of het uh, hoorspeltheater dat je dan uh, Goedemiddag. en dan uh, weet je wel dat je als inspecteur en met een pijp op ja, het grindpad. Precies. Of of in dat soort films had ik ja. Maar zoals het nu, uh, nou ja, we hebben dus een plek ervoor gecreëerd. Ja, ieder jaar weer, die familievoorstelling van het Rode Theater. Een, een, een lange traditie inmiddels, een jaar of twintig inmiddels? Nou, er was een, een hiaat. Vlak voor lang en gelukkig is er uh, drie, vier jaar was er geen familievoorstelling. Dus daarom hadden we toen ook de slogan, de familievoorstelling is terug. Uh, en dat was heel spannend, omdat we dachten, kan, kan dat nog, is daar nog een plek voor? Het is ooit toen doodgelopen onder Guy Cassiers, de voorloper van Alice Zandwijk als artistiek leider. Van het Rood Theater. Ja, want het is dus heel belangrijk dat dat, dat gezelschap dit wil. Want het, is, het vraagt nog heel veel inzet van de techniek en de kleding. Het is eigenlijk een soort extra inspanning van iedereen om, om dat mogelijk te maken. Maar het Rood Theater is, is bij het grote publiek vooral toch bekend dankzij die familievoorstellingen. Ze hebben natuurlijk uh, jullie voorstellingen gemaakt: Lang en Gelukkig, uh, Snorro, ja. Moord in de Kerstal. Maar daarvoor hebben ze bijvoorbeeld Ja-zuster Neesuster uh, bewerkt met ja. uh, Loes Luca. Ze hebben een bewerking gemaakt van het boek Kleine Sofie en Lange Wapper. Het zijn echt prachtige voorstellingen geweest, met Rieks Zwarte ook als uh, ja. Ja. regisseur jarenlang. Um, wat is volgens jou het, het, het, het geheim van dit succes van die, van die familievoorstelling? Uh, ik denk dat, we, dat nou, er zit gewoon een heel sterk team. Eigenlijk Pieter Kramer is vanaf ja de nee zuster, een beetje het, het artistieke geweten van die voorstellingen. Ja, dat is ook twaalf jaar geleden inmiddels. Ja, nou, hij is er toen wel even uit geweest, maar bij lange gelukkig kwam hij weer terug. En, en ik merk dat, dat hij bijvoorbeeld, maar ook Niek. En ik probeer het ook toen heel erg opletten dat we iets, echt iets moois proberen te maken. Iets, uh, ja, Dat kan, kan je niet echt een geheim noemen, maar. Elke voorstelling weer benaderen als een, als een heel nieuw project. En niet denken, oh ja, dat werkte vorig jaar met die kinderen op het toneel. Dat gaan we weer doen. Dat hebben we in, in Lange Gelukkig hebben we kinderen op het toneel gehad. En, en mensen uit de zaal en in, in Snorro ook. Maar daarna zijn we daar bijvoorbeeld mee gestopt. Om niet een soort van K3 van... Uh, het is niet vanuit cynisme gemaakt. Het is niet vanuit... Uh, u vraagt, wij draaien, we gaan dit nu elke keer zo doen. Zoals je nu ook een wat meer verstilde voorstelling uh, maakt... in plaats van ja. een hilarische voorstelling... waar alles uit de kast wordt getrokken... is die, deze voorstelling kleiner, ingetogener. Uh, maar hoe, hoe vrij ben je? Hoe, hoeveel ruimte uh, krijg je bijvoorbeeld van het Rood Theater? Want de, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen. Ja, maar de, dan kan je, de, daar kan je geen theater mee maken. Dus dat, eigenlijk is er vanuit het Rood Theater geen druk. Het is wel, je mag uh, maken wat je wil. Uh, nou ja, ze vertrouwen dat team. En, uh, en ze weten dat we niet wat aan gaan klooien. Ja. Ja, dus ze vertrouwen jullie. Maar voel je die druk helemaal niet? Ik voel wel druk vanuit het publiek. En ik vind het wel spannend hoe dit gaat vallen. Ik vind het ook wel spannend wat de pers dan schrijft. En uh, wat je wel voelt omdat langer gelukkig zo'n enorm succes was. Dat ik de jaren daarna dacht, oh dan zullen ze wel schrijven dit is minder. En, dit is, of dit is... en, uh, en dat gebeurt natuurlijk soms ook. Je wordt wel afgemeten aan... Aan iets wat ook in herinnering weer nog weer veel mooier wordt dan het eigenlijk was. Want daar gingen natuurlijk ook dingen in mis. Of uh, werkte dingen niet. Alleen langer gelukkig was weer de eerste keer dat je zo interactief met de zaal. Ja, zoveel plezier had eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk ook een erg leuke voorstelling met Arjan Ederwee. Met Alex Klaassen. bewerking ja. van allerlei sprookjes door elkaar. Assen, poester, uh, sneeuwwitje. Ja. Nou, dat, dat had je nog twintig jaar kunnen doen. Dus dat, is, dat vind ik wel mooi dat we elk jaar toch weer iets heel nieuws maken. Als Snorro was ook een waagstuk. Dat je denkt, kan je, kan je, kan je zoiets, uh, een soort halve parodie op Sorrow, kan je dat in het theater gaan doen. He, dat, dat, en met Dikje van de Toorn uh, toch, toch klein en toen zeker gezet als, als Snorro. En hij had wel stuntubbels, maar die de sprongen voor hem maakten... Anders was er nog een blessure bijgekomen in jouw uh, geschiedenis... Ja. als maker van familievoorstellingen. Ja, precies. Maar een deel van het geheim is misschien ook het spelen met genres. Wat heel erg leuk is zo. Dus een, een, een western, Zorro-achtig stuk. Sprookjes, dan nu een zeereis. En uh, het kerst-mysteriespel kerstmyster wat we hebben gehad. En volgend jaar gaan we een beetje uh, de, de West Side Story. Dan we de woofside Side Story met honden. Dus het is... Um, Ik heb elke keer zin om aan te beginnen... Het natuurlijk ook... Iedereen heeft er zin in. Ook, ook de, de kostuummensen. En, uh, ze hebben er iets minder zin in vlak voor de première... omdat ze zich te pletter werken. Maar het is ook... De, bij het Rote Theater worden ook prachtige stukken gedaan... als branden van uh, Wajim wat, waar ook een film van is. En, en stukken van De Loha... de beste Duitse toneelschrijver van dit moment. Maar dat is toch... Dat, daar ligt een andere druk op. Ja, moeten... Dit is het jaarlijkse eh, vrolijke uitstapje van het gezelschap. Ja, waar dus heel hard aan gewerkt wordt. Ja, maar de uitstraling is natuurlijk uh, uh, enorm uh, opgewekt en vrolijk. Ja. De sfeer rondom die voorstellingen. Ja, het is niet, het is niet uh, dat je helemaal loodzwaar de Duitse diepte ingaat. Nee. Zeg maar. nee. of, of, of het is ook niet de zeg maar dood van een handelsreiziger wat ze net gedaan hebben. Wat een totaal andere manier is van, uh, van theater maken. Toch gaat die voorstelling wel degelijk ergens over. Het is die kweesten, uh, hechten, loslaten, hechten, loslaten. Het gaat over de vervuiling van, van de zeeën, de vervuiling van, van de aarde. En ondertussen in die voorstelling kom je de meest prachtige figuren tegen. Zeeslangen, uh, mensvissen, reuzenkatten, zeemeerminnen uiteraard. Uh, de koeneheld zelf, Sil, die is natuurlijk overal, want die ontmoet al die wezens. En uh, mijn favoriet is de zeekoel. Ik ben een zeekoe, ja dat is waar. Een oude zeekoe had je bezwaar? Ik ben een zeekoe, mijn bek is plat. Een oude zeekoe met een dik kat. In elke dierentuin word ik vreed bekeken Ik ben geen zoere ik heb geen apenstreken Men loopt langs mijn aquarium en lacht Maar ik heb mezelf toch niet bedacht De Kinderen gaan gillen, ouderen worden stil Vrouwen die gaan rillen, om mij heen wordt het heel kil Men loopt langs mijn aquarium en lacht Maar ik heb mezelf toch niet bedacht Hij is een zeekoe, ja dat is waar Hij is een zeekoe, had je bezwaar? Hij is een zeekoe, zijn bek is plak. Hij is een zeekoe, met een dik gat. Oké, okay, lach mij maar uit, lach maar met mijn snuit. Spot maar met mijn grijze huid. Het leven is toch fijn, ik ken geen chagrijn. Het interesseert me dus geen fluit. Kinderen gaan gillen, ouderen worden stil. Vrouwen die gaan rillen om mij heen, wordt het heel kil. Men loopt langs mijn aquarium en lacht. Maar ik heb mezelf toch niet bedacht. la la, -la. Ja, Ik ben een zeekoe, Ja, dat is erop. Ik ben een zeekoe. ik ben echt helemaal verliefd op de zeekoe. <laughs> Een rol van uh, Lucas uh, Smolders. Uit de voorstelling Woestwater. De nieuwe familievoorstelling van het Rode Theater. Komende vrijdag is de première in het Rotterdamse Schouwburg. De muziek uh, is trouwens van uh, Reeve Zanten. En mijn gast is uh, Don Duins. Don Duins schreef Woestwater. Don, uh, die zeekoe, dat, dat is echt de held van de voorstelling. Dit, de, de, je hebt geen merchandising, zei ik. Maar, <laughs> al, zei je al, maar als je die zou hebben, zou ik deze aanbieden. Ja, ja, het of Het, het pak. Uh, ja. Of de knuffel. Ja, dat zou ook wel goed zijn, ja. Die gaat uh, lopen ik, als een dolle. Ik, ik weet niet of hij zijn eigen knuffel wel heeft. Want dolfijnen en zo zijn natuurlijk zwaar oververtegenwoordigd. Of die, die slijmerige zeehonden. Maar die zitten gelukkig niet in de voorstelling zeehonden. Maar wel, wel de zeekoe. En hij is ook een van mijn favorieten. Het was... Uh, een van de eerste dieren die ik er graag in wilde, wilde hebben. Of uh, het eerste wezen eigenlijk. Nou, deze zingende Want... zeekool gaat een gouden carrière tegemoet. Ja, en toen moest ik nog research doen. of er eigenlijk wel een zeekool in de zee kan. En ik geloof het toch wel. Want ik dacht eerst, hij is verdwaald. Hij komt het zoet water. Maar het schijnt wel dat ze. Ik weet, ja. dat ze ook wel in de zee kunnen. Biologisch gezien klopt het ook nog. Biologisch gezien is het allemaal. Uh, helemaal, uh, ja. Je vertelde net, Don, um, dat, dat je ooit acteur wilde worden. Toen vertelde ze je dat, je dat je je schoenen moest uittrekken... en dat je, je, je moest gaan verbeelden dat je moeder dood was. In plaats van dat je een inspecteur met een pijp mocht spelen. Toen ben je van dat plan afgestapt en je bent uh, gaan schrijven. Wanneer wist je dat schrijven je bestemming zou worden? Ja, dat wist ik eigenlijk daarvoor al. Ik was zo'n uh, welverlegen jongetje. Dus als, als wij op vakantie gingen naar Zuid-Frankrijk... zat ik altijd onder de parasol met een stapel uh, peps en eppo's. Hè, de stribladen uit die tijd... En ik schreef toen zelf ook wel verhalen, die vond ik een geweldige plot hebben. Dan was ik acht of negen van de verdwenen trouwring. En die was dan in zee gevallen, maar dan werd dan toch nog opgedoken. Die hing dan aan de voet van uh, waarschijnlijk een jongetje of zo. Daar was ik dan misschien weer zelf. En ik dacht, ik, ik, ik, uh, ik wilde wel schrijver worden. Ja. Ik wist niet dat, toen dat ik toneelschrijver ging worden. En uh, ik heb me niet toen alleen bij de toneelschool aangemeld... maar ook op de filmacademie, de kunstacademie... Ik wist dat ik iets moest in die richting. Verder uh, kan ik ook niet, niet zo heel veel. En wanneer mocht je je eerste echte stuk schrijven... dat ook uitgevoerd zou gaan worden? Dat was op de middelbare scholen. Dus ik even niet de lagere school sketches mee uh, tel... die we toch hadden Donald Duck overschreven. Uh, dat was natuurlijk De Rode Ridder en de Groene Mummie. Dat werd geregisseerd, heel klassiek, door de, door de leraar Nederlands. Nick van der Aar, die dat heel goed gedaan heeft. En ik uh, had de hoofdrol van Rode Ridder en, en de tekst geschreven. Gebaseerd op uh, het lezen van 200 stripboekjes van uh, Willy van der Steen van de Rode Ridder. En daar zat uh, wel al een beetje de humor in die ik later ook wel ben blijven gebruiken. Veel herhaling en uh, licht absurd. Dus dat was eigenlijk wel een stuk zoals ik het uh, ja, later ook wel, wat ik in de familievoorstelling ook kan hanteren. Ja, want je, je noemt ook die stripboeken als, als, als inspiratiebron. Ja. Deze figuren, in, in bijvoorbeeld Voestwater, zijn ook eerder stripfiguren... dan diep uitgediepte karakters. Ja, ja. dat past ook bij, uh, bij dit stuk. Maar het past ook wel bij mij. Omdat ik uh, psychologie best nuttig vind. Maar ik vind het ook wel overschat voor, uh, voor personages. Ik vind het spannender als, er, als het niet helemaal uh, klopt of deugt. En... Ja, je kan wel een Ibsen doen waarin alles klopt. En dat je denkt, oh, dat komt omdat in de familie zit nog deze, dit taboe. Wat, uh, ik zie het soms graag op films of toneel. Maar ik vind het zelf, ja, het is niet mijn manier van schrijven. Ik ben er misschien ook te direct voor of te, te veel geboeid door, door taal of poëtische taal. Om, om nou voortdurend alles op die manier te interpreteren. Ik vind, mm -hmm. ik vind het eigenlijk zo beperkt. Het beperkt je als schrijver. Ik heb liever dat... dat ja, de zeekoe heeft natuurlijk wel een psychologie, die, die wordt snel gekwetst. Het is een beetje een, een groot kind eigenlijk. Die zegt: o, je kwetst mijn gevoelens en uh, dat soort dingen wel, maar niet. Acteurs willen dat soms wel allemaal weten. En uh, ja, dan heb ik ook geen antwoord. Of dan wil ik geen antwoord geven. Jij schetst je uh, personages in grove lijnen, als het ware. Ja. Uh, ze, ze hebben een, een, een uitstraling die je dan als, als publiek kunt interpreteren. Dat, dat kan natuurlijk sowieso bij kindervoorstellingen... maar kan dat ja. ook in voorstellingen die je voor volwassenen schrijft? Hanteer je dan diezelfde methodiek? Of wordt er dan toch van je verwacht dat je meer gaat uh, psychologiseren? Nee, nou ik heb wel uh, een voorstelling over DNL gemaakt bijvoorbeeld... Bij Growing Up in Public. Eh? Ja, waar wel tussen Joop en Lisbeth had ik dan wel een beetje geïnterpreteerd... Uh, een gevoel van verlorenheid aan het eind van zijn leven. Maar de forsing zelf was niet opgebouwd... zoals bijvoorbeeld een, een film als uh, Majesteit. Of, of nu komt er ook weer zo'n serie over Beatrix... waarin... Ja, ik, ik hou wel toch van een beetje vreemde vormen. Van, uh, daarom hou ik ook van Beckett en absurdisten... En, ik vind, het toch, ik, vind het, ik vind het heel moeilijk om voortdurend te blijven geloven in een, in een rond karakter. Uh, ja, ik vind, ik vind het veel spannender om, om brokstukken te schrijven. En, en, en voor deze familievoorstelling maak ik al langere lijnen dan ik ooit heb gedaan. Dus misschien, mm -hmm. wie weet, dat het. Uh, en voor film is het ook weer net anders. Maar een, een, een ambitie voor een, een, een groot psychologisch drama. daar nee. ben je niet op te betrappen. Nee, ik word helemaal misselijk als je het zegt. Nee, want... <laughs> maar ben je comedieschrijver? Mag je je zo omschrijven? Of dat nou ook weer. Nee, niet? want dan moet ik eerder toch aan, aan bijvoorbeeld Frank Houtappels denken. die dat métier heel goed beheerst. Uh, met het schaap maar, hè, en, en, en Gooise vrouwen. Maar. En ook met uh, toneelcomedies inderdaad? Nee, ik, ik denk dat ik meer. Nou, dit klinkt wel heel uh, hoogdravend. Mijn eigen genre ben geworden. Of dat, het, dat je wel een soort stukken hebt wat, wat je kan herkennen als voor mij. Dus inderdaad, wat, wat jij grove lijnen noemt. Of, en daar zit er soms een poëtische zin in of een gedachte. Dat is hoe ik, hoe ik schrijf. En het is niet puur comedie, want daar is het denk ik weer niet. Uh, dat is ook heel geconstrueerd natuurlijk. En dan is het echt tak, tak, tak grap dat je echt zo opbouwt. Ik, ik, ik zoek wel een zekere poëzie, maar ook, ook wel absurdisme. Nee, ik kom en... ook op die komedie, omdat je laatst in een interview... Ellen Akeborn, de beroemde uh, Engelse uh, toneelschrijver... hebt genoemd als een van je voorbeelden, als een van je inspiratiebronnen. En dat is toch een komedieschrijver? Uh, uh, ja, maar ik weet niet hoe ik hem precies genoemd heb... maar ik, dat is niet iets wat ik ooit zou kunnen. Dat is, dat is heel veel constructie, dat is heel uh, knap. En hij weet ook wel grote thema's daarbinnen te behandelen... Maar het, daar ligt niet, absoluut niet mijn kwaliteit. Dat is natuurlijk het voordeel van als je eenmaal 44 bent, dan ontdek je wel wat je wel en niet kan. Mm -hmm. En dat zou je niet kunnen? Nee, nooit. Maar Ellen kan ook niet wat ik kan. Nee, dat is ook wel <laughs> weer. ik zit niet met een probleem of zo in die zin. Uh, dat je ik denk niet begeerig naar zijn talent. Uh, nee, nee. Ik. ik, ik um... Ik denk wel dat ik mezelf nog verder kan ontwikkelen. Maar het zou, ik, ik zou het een beetje zielig vinden om op deze leeftijd te zeggen... God, wat jammer dat ik niet ben. Zoals Ellen Eekborn of Pinter of Maria Goos. Of eh, uh, wie je allemaal mee hebt. Of Peer Wittebols. Ik, kijk, Peer, je, je, je ontwikkelt, wint, zoals je zei, je eigen stijl. En je doet ja. ook een paar punten waaraan die stijl te herkennen is. Ja, en dan moet je het op het spel durven te zetten... om, om daar weer veel dingen van weg te laten. Je... Want, want hoe, hoe zie je dat in de toekomst? je zegt ik kan me nog wel ontwikkelen. In welke richting denk je je te gaan ontwikkelen? <laughs> nou, sowieso ben ik nu veel met film bezig. Dat wat toch een, echt een uh, ander medium is. Van Lange Gelukkig is een film gemaakt ja. en er komt er van Snorro ook een. Die wordt uh, deze zomer opgenomen. En die scenario's schrijf ik ook zelf. En dan voel je toch weer andere gesprekken over, over de dramatische opbouw. En, en uh, hoe je zo'n verhaal dan, dan weer kan vertellen. En televisie ook, want dat, dat is natuurlijk meer een verbreding in genres. Uh, ik zou op een gegeven moment naast de familievoorstellingen... ook wel weer terug willen naar hele kleine, ja, rare persoonlijke voorstellingen. Zo schrijf ik nu bijvoorbeeld voor een, een acteur uh, uit Utrecht van, uh, van de HQU... waar ik ook, ook lesgeef. De een manoloog, de Hogeschool voor de Kunsten. En die jongen had gevraagd of ik een stuk voor hem wilde schrijven. En, en daar verdien ik natuurlijk geen, uh, geen bied mee. Tenminste, hij zei, ja, we kunnen 250 euro op het budget losmaken. Ik zei, nou, doe maar niet. Het besteedt dat dan aan een begeleider of aan weet ik veel, een extra... Eh, want ik vind het dan gewoon spannend om voor zo'n jonge jongen te schrijven... en kijken of hij dat iets vindt. Dus die wil dan een al over een man die heel sympathiek lijkt... maar uiteindelijk tot, tot slechte daden in staat is... En dan ga ik schrijven. En dan krijg ik heel streng uh, weer een mail terug. Uh, ik heb in rood aangegeven welke zinnen eruit kunnen. <lacht> en, uh, en, en dat is heel inspirerend. Ja, want je, ja, moet, ja. je moet geen, uh, geen uh, oude best worden in dit vak. Of hoe moet ik het zeggen? Dat is dan weer een, een jongen. Iemand die op een, op een andere manier naar theatermaken kijkt. En dan, dan ben ik eigenlijk aan het testen of, of ik daar nog in mee kan. Of, of dat ik hem iets te bieden heb. En ja, je moet niet op gaan rusten. Nee, want zo... Hoe noem je dat? Zo, zo uh, volgroeid zijn die lauweren? Nou, ook weer niet. Ik heb niet een gigantische prijzenkast of dat je... Ik ben de laatste jaren wel trots op een paar dingen. En zeker uh, vanaf Den Uyl en lang en gelukkig dat ik denk... Nou, dat, dat zijn wel dingen die, die ik zelf in ieder geval heel erg uh, leuk vind en fijn dat die gebeurd zijn. Ja, je bent trots op, op, op je oeuvre. Althans, op een aantal onderdelen van dat ja, oeuvre. Schaam me ook voor sommige onderdelen. Maar, <laughs> maar de, <laughs> de, de trots wint het steeds meer van, uh, van, van de schaamte. Uh, nou was je in 2004, maar 2004, wat 2000... zal het zeggen, in het verleden behaalde resultaten... bieden geen garantie <laughs> voor de toekomst. Dat moet je als uh, schrijver wel altijd voorhouden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Je bent ook een veelschrijver. In 2004, 2005 was je Nederlands meest gespeelde toneelschrijver. Heb je die eretitel uh, vast weten te houden de afgelopen seizoen? Nee, nou... Dit, een beetje bijna een naamgenoot van jullie die, die ont, ontsteelt uh, de andere schrijvers de titel. Dat zijn de nachtgasten en die uh, improviseren voorstellingen, maar de schrijvers ook voor. En die doen er volgens mij 10, 20 per jaar en die worden allemaal als unieke tekst gezien. Maar ik zit dan wel in de, in de top drie. Ja, hoeveel voorstellingen van jou zijn, zijn er dit seizoen te zien, bijvoorbeeld? Uh, nou, nu valt het wel mee. Ik had, ik, uh, ik had ook nog uh, On the Road, was een oud stuk... dat werd alweer door een groep uh, uit, uh, uit het Zuiden des Land's gedaan. Dus dat is heel tof. Er zijn waanzinnig veel amateuropvoeringen van Lang en Gelukkig te zien... maar die, die tellen niet mee. En Snorro wordt nu ook een beetje... Uh, ja, en oude stukken zoals Moord op Kale Man worden ook vaak gespeeld. Dus het, het, het valt nu wel... Nou, ik had uh, de vloek van Woesterwolf bewerkt van Paul Biegel... Mm -hmm. Dat ik heel erg leuk vond voor, voor het, het filiaal. Ja. Ja. En ook die voorstelling is nog eventjes te zien. Hè? Ja, die is nog één keer in Amsterdam. ja nog één keer. Nou, grijp, grijp uw kans. Nou zit het bij jullie natuurlijk wel een beetje in de familietheater theater. En, en film en het vertellen van verhalen. Jouw vader, Sherry Duins, uh, is theater en filmmaker. Ja. Jouw opa had een kermistent. En jouw overgrootvader was een sterke man. Wie van die drie hebben jou het meest beïnvloed? <laughs> nou... Uh, mijn vader natuurlijk door alle muziek die hij heeft laten horen... en voorstellingen die ik heb bezocht in concerten. Maar mijn opa wel door zijn mentaliteit van... Uh, ja, het toch maar rondtrekken met, met desnoods een poppenkast... of met, uh, met een paar trucs. En daar heb ik ook een, een voorstelling ooit zelf over gemaakt. Mijn open artiest. Waarin een, een, vond ik, mooie scène zat... waarin hij tegen mijn vader zei... jongen, neem nou dit, dit koffertje met trucs... Dan kan je altijd je, je eten verdienen. Je bikke cement, noemde hij dat. En uh, dat vind ik een hele mooie gedachte. Dat je eigenlijk dus als artiest of schrijver of kunstenaar... altijd je, je broek op moet kunnen houden door wat je kan. En het is hem met heel veel moeite uh, gelukt. Maar hij stond dan soms oliebollen te verkopen bij de Hanhamse Schouwburg. En dan kregen wij twintig uh, zakken mee naar huis. Want dat lukte dan weer niet helemaal. Maar hij wilde artiest zijn. En dat, dat spreekt mij wel aan. Gewoon het idee van ook al wordt alles wegbezuinigd, ik blijf uh, een soort uh, potsen maken. Het kunsten vertonen, stukken schrijven met, met mensen dingen maken. Ja, en dat blijf je doen. Nu... En die sterke man heeft me misschien wel uh, beïnvloed bij verhuizingen. Heb ik nu weer een loodzware spiegel getild, dat ik denk dat ik dat allemaal kan. Dus de, en kun je dit ook? Of ja, het maar dat ik, over moet? ik ben wel een beetje sinds de verhuizing een beetje ingeklapt. Het is. Uh, nou, ik zit op karate nu een paar jaar, dus ik, ik kan wel wat hebben. Maar mijn overgrootvader kon een melkkar optillen. En dat zit er niet in. Zo ver gaat het niet. Hij was ook twee meter zoveel. Hij was heel groot. En, uh... Heb je wel de wasmachine zelf uh, naar de keuken gedragen? <laughs> nou, er waren hele jonge verhuizertjes die daar handige karretjes voor hadden. Maar vroeger werd ik wel bij verhuizingen, moest ik vaak de, de wasmachine van de trap af tillen. En één keer was ik er bijna geweest, want toen ging dat, dat betonnen gewicht ging schuiven. Dus ik stond toen nog in mijn eentje en de rest liet los. Zonder dat ding, een ding tegen te houden. Ze zagen toch even die sterke man in jou die jouw overgrootvader was? Ja, maar het is een valkuil. Want dingen met kracht doen, is, op een gegeven moment houdt dat natuurlijk op. Dus daarom is die karate goed. Dan leer ik die energie een beetje zinnig in te zetten. Er staat er een rijke familietraditie. En die traditie heeft ervoor gezorgd dat Don Duins... een van de meest gespeelde toneelschrijvers van uh, dit moment is. Ton, dank, dank dat je hier wilde zijn in Katerluna vannacht. Heel veel succes komende vrijdag. Want dan zit je in de zaal en kun je niks meer doen aan woestwater. Nee. Ik wens je dan een geweldig mooie avond. Daarvoor zijn er morgen en overmorgen overigens nog try-outs, Als u er naartoe wil. En daarna is er een tot en met 11 maart. Don Duins, dank je wel. Ja, ik bedankt. Straks na één uur praat ik graag met u verder over de familievoorstellingen die ooit veel indruk op u hebben gemaakt. Vroeger. En nu, weet u nog hoe u als kind kon genieten van een theatervoorstelling? En welke voorstelling was dat dan? Of wie weet genoot u wel omdat uw kinderen zo genoten? Of moest u verplicht mee met school naar het Capino Ballet? Ja, en wie weet heeft u ook nog wat tips voor ons... of voor uw medeluisteraars voor de komende kerstvakantie. Ja, en dan is het ook natuurlijk nog de tijd van de kerstspelen op school. Het Ensemble van Kinderen voor Kinderen... heeft daar ooit dat liedje over die kerstezel over gemaakt... Welke rol krijgt u daarin eertijds toebedeeld? Straalde u op de planken? En zag u als Jozef of Maria al een stralende carrière gloren aan de horizon? Of werd het een drama? Bel met 0800 1121. Mail naar kazaluna En twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Nu een nieuwe aflevering van de horstpla -serie Het Bureau hier op Radio 1. En eh, bij ons met u zo dadelijk weer welkom. Na een uur. Tot straks.